Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 4 graden. Morgen wordt een onstuimige dag met af en toe regen en veel wind. Met langs de kust zware windstoten en in het noordwesten mogelijk storm. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond, het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France. Dat zijn de drie super evenementen die het sportjaar 2012 zullen kleuren. Morgen het EK, overmorgen de Spelen van Londen. Vanavond kijken we alvast vooruit naar de vakantiemaand juli, en dat is de maand van de Tour de France. Dat doen we met Michael Bogen, die met twee etappezegers in de Tour geschiedenis schreef. De armen voor de ogen. Hij kan het haast niet geloven. Kijkt achter hem. Nu gaat hij over de streep komen. Michael Bogert vindt de etappe naar La Plagne. Bogert is er inmiddels niet meer bij. Anno 2012 heet onze toertroef Robert Gesink. Maar hij hoeft bij zijn ploeg het kopmanschap niet alleen te dragen. Geesting krijgt de steun van Steven Kruiswijk en van Bouke Mollema. Ja, ik denk dat het gewoon goed is om sowieso meerdere mensen achter, achter de hand te houden. En ja, met deze drie renners kijk ik daar, daar heel erg naar uit. Dat alles en niet eens zoveel meer in deze uitzending. We moeten er nog een kleine zes maanden op wachten, maar wat is het leuk om nu al te speculeren over de route, de favorieten en de kansen van de Nederlanders in de Tour. Dat doen wij vanavond met hoofdgas Michael Bogert en straks ook met Robert G. Sink, Bouke Mollema en Steven Kruiswijk. Michael, goedenavond. Goedenavond. Wat ben je op dit moment eigenlijk aan het doen? Want ja, 2 januari. Uh, normaal gesproken zou je zeggen lekker rustig, maar je bent met iets heel anders bezig dan fietsen hè, op dit moment. Ja, ik ben momenteel zit ik volle bak in de, in de schaatsshows. Eh, tropicana's, een show van Holiday on Ice, een, een, ijsshow, een ijsdansshow. En ja, we gaan nu de laatste week in, uh, nu nog vier dagen in Zwolle schaatsen. En dan uh, zitten de laatste shows erop. Is het vergelijkbaar met het wielerbestaan? Druk leven van hotel naar hotel? Ja, het is wel op, wat dat op zich, in dat opzicht wel een beetje te vergelijken met wielrennen. Dat je veel in hotel slaapt. Maar in het wielrennen werd alles voor je gedaan en je moet je toch zelf veel regelen. En dat is toch wel een verschil. En, uh, het wielrennen was toch ook wel iets zwaarder leven. Maar uh, het is wel een beetje een, ook een normale bestaan. Ik zei het net al, het is een gek moment om over de Tour de France te gaan praten. Want we zijn nog bijna zes maanden verwijderd van de start in Luik. Maar heb jij het schema al gezien van deze Tour? Ik heb het schema even, even vlot bekeken. Ja. Ja, dat doe je eigenlijk altijd, uh, ieder jaar. Uh, ook, ook toen ik nog renner was, deed ik dat. Maar zodra het uitkomt... Uh, in, in oktober is het meestal, geloof ik. Dan, dan, uh, ja, dan, dan was je toch wel even benieuwd en dan keek je er een beetje naar. Maar het echte, echte kijken, dat, uh, ja, dat ga je pas naar de klassiekers doen. Het zou geen tour zijn geweest voor Michael Bogert. Hè? Het is ook niet echt een tour voor de klimmers. Ja, ik weet niet precies. Ik, ik, ik, ik denk niet dat je al echt precies kan zeggen: Oké, okay, dit is echt een tour voor die. Of die, natuurlijk, als het echt alleen maar klimmen is uh, en super zwaar is, dan. Ja, dan weet je het wel dat, dat de klimmers in het voordeel zijn. Zeker als er weinig tijdritkilometers zijn. Maar een tour is zo zwaar als de renners hem maken. Ik bedoel, 98, de won Bantanina. Nou, dat was een klimmer puur zang. En er zaten toch twee tijdritten in. Van, uh, eentje van, geloof ik, van 65 en eentje van uh, 55. Dus dat zijn, uh, zijn lange, lange tijdritten. En toch won hij die tour... Ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn voor, voor echte klimmers om, om verschil te maken. Dat is in iedere toer en je moet ook mogelijkheden zelf creëren. En de toer kan ook zwaar worden door bijvoorbeeld uh, dat het een hele lange periode heel warm is of juist een hele lange periode veel regen valt. Uh, de wind kan het zwaar maken. Je kan nooit op voorhand zeggen: oké, okay, dit is een, uh, een wat gemakkelijkere toer. Het is wel, feit is wel dat, uh, ja, dat er weer wat meer tijdritkilometers in zitten. En dat het kan in een nadeel, kan, wil ik bij uitzicht zeggen, in het nadeel zijn van een aantal, uh, aantal renners. Ik wou het bijna omdraaien. Ik wou bijna zeggen, dan zal er wel een klimmer winnen. Vorig jaar was het een toer men, puur voor de klimmers, voor de echte klimmers. Cadell Evans, de man met de beste tijdrit. Ja, daarom. Kijk, het is toch in de tijdrit beslist. En, uh... Maar ja, dat, dat, dat heeft er ook weer veel mee te maken hoe de hoe gekoers werd. Kijk, de tour die zat eigenlijk op slot tot, tot de laatste week. Is er weinig gebeurd. En, en vaak zie je ook, dat is ook traditioneel. Als, uh, als het te zwaar wordt dat renners uh, bang worden. En uh, niet de aanval durven te kiezen. En ja, de afgelopen tour zie je dat alleen Schleck het probeert. In de uh, rit naar uh, de Calibier. Naar de top van de Calibier. Ja, en dan... Uh, dat was niet genoeg. Ja, we hebben het ook in de toeren daarvoor gezien hè? die toer die uh, bijna eindigde op de Mont Ventoux een dag voor Parijs uh, ook die zat volledig op slot ja ook die toer uh, zat gewoon uh, volledig op slot dus je, je... Het, het is heel moeilijk om ja om, om, om precies de, de vinger erop te leggen waar dat zit dus ik denk dat de toerorganisatie ook een beetje zo denkt oké okay, we moeten het niet vaak wordt het heel uh, heel verrassend als als de, de leukste ritten of de leukste wendingen heb je vaak op momenten dat, uh, dat niemand het verwacht. En dan doen de renners het zelf. Dan vliegen ze erin ja, van, van begin tot einde. Ik, ik heb het zelf ook zo vaak meegemaakt als renner. Dat je dacht, oké, okay, nu uh, goh, met knikkende knieën ging, je kwam je die bus uit. Want ja, dit ging de rit worden. En dan viel het allemaal achteraf hartstikke mee. En andersom, ritten waarvan je dacht, nou ja, daar dat zijn we zo binnen. Dat, uh, dat werd een hel... Dus we gaan het gewoon zien. Ik denk dat, je, dat we gewoon moeten hopen op een uh, aantrekkelijke toer. En dat uh, de renners erin willen vliegen, dan, dan kan het wel leuk worden. Is de druk misschien ook te groot op de toprenners in de tour? Uh, als je het vergelijkt met de Giro, met de Vuelta... dat levert toch eigenlijk drie weken lang vaak mooiere koers op dan de toer. Veel meer spektakel. Het lijkt net alsof de renners daar ja, bevrijd zijn van een juk. Nou, dat ben ik niet helemaal eens. Ik bedoel, ik kijk toch nog altijd liever naar de tour. Soms, soms ook niet, maar ja, ik bedoel... De... Zo, en zo zie je in de Verwelta vaak andere renners. De, de Tour is toch meer de, de wedstrijd van het jaar, dus daar gaat het om. Alwel de Verwelta en de Giro natuurlijk twee hele zwaar rit zijn en misschien wel zwaarder zijn dan de Tour. Maar wat ik al zeg, de renners maken het zwaar, dus ook het deelnemersveld maakt het uh, zwaar. En ook de, de, de, media druk die er, of de media die erachter zit, maakt de Tour allemaal veel grootser en uh, geweldiger. Dus, is dat ook gewoon mooier om, uh, om daar goed te presteren? En ik vind het ook mooier om te zien, om daar naar te kijken. En in, in, in de Verwelt of in de Giro, dan zie je vaak, oké, okay, dan gaat het tussen twee, drie echte toppers. Of twee vaak maar. En dan, dan heb je ook nog wel vier, vijf renners in de top tien die, die in een toer uh, 70 ste 80ste rijden bij spreken. Of nooit, nooit aan de toer meedoen. Dus ik, ik, ik ben het toch niet altijd helemaal eens dat je daar mooiere, mooie spektakel ziet. Soms zie je wel eens een rit waarvan je denkt... ja, dit is echt uh, geweldig. Maar ja, dat kan je ook in de tour hebben. En dat, uh, als je een, een geweldige rit hebt... dan zie ik het toch altijd liever met, met renners... Die, uh, die, uh, die, die, die, die, die vooraanstaand zijn. Dat is hetzelfde als... Uh, ik neem maar nu een voorbeeld... parijs roubaix afgelopen jaar. Dan met alle respect voor van Summeren en voor Tjalingi. Maar ik zie toch liever uh, Husoft en Cancellara naar de finish rijden uh, dat, dat die echt koersen. Maar ja, dat gebeurt niet altijd. In de Tour krijg je natuurlijk ook vaak, je zegt het net al... Uh, ja, de favorieten die je op voorhand verwacht, die gaan er vaak om strijden. En toch zie je ook ieder jaar weer, vorig jaar was misschien wel... Ja, het belangrijkste voorbeeld daarvan... dat er weer van alles gebeurt waardoor de hele zaak weer op de kop gaat. Ja, nou ja dit, we gingen dus allemaal zitten voor een schitterende toer. Want het, het was zo zwaar en uh, ja, het, ging, het ging het helemaal worden. Vanaf Nederlandse kant natuurlijk, uh, alle ogen waren op Gezing gericht. Maar ja, dan zie je dat, dat ja, externe factoren zoals valpartijen... Ja, dat die heel de, heel de toer kunnen beïnvloeden. En niet alleen Gezing die viel, maar ook uh, andere grote renners. Vino, uh, Van der Broek en noem maar op. Ze zijn allemaal wel naar, tegen de grond gegaan. Ja, en dat... dat dat zorgde er eigenlijk voor dat de, dat het handje, of dat de, de, de handvol favorieten werd een handjevol favorieten. Ja, en dat, dat was eigenlijk wel jammer dat de toer op het laatste eigenlijk maar tussen twee man ging. Zouden ze ervan geleerd hebben van die afgelopen toeren? Dan met name van uh, de gevaren in de eerste dagen. Bretagne, Normandie, uh, de valpartijen. Nou, je hebt het zelf natuurlijk meegemaakt in toeren. Die nerveuze start. Renners leren nooit... Nee, renners zullen nooit verstandig worden. Die gaan niet zeggen collectief van... Nou, verleden jaar zijn er wel heel veel gevallen. Zullen we eens wat uh, voorzichtiger doen, jongens. Ik bedoel, als we de Ronde van Vlaanderen als een voorbeeld nemen... Dan wordt, als, je, als je de kware mond op moet, dan wordt gewoon uh, volle bak gekwakt. En er is niemand die zegt... Uh, nou, jongens, kom op. Uh, doe dit eens even niet. Want dit is wel heel gevaarlijk. Dat, nee, Het gaat gewoon zo door zoals het altijd is gegaan. En Ik geloof niet dat de Tour gevaarlijker is dan uh, pakweg 10, 15 jaar geleden. Toen was het ook vringen. Uh, ja... Misschien dat het, als ik dan toch iets moet aangeven. Kijk, je hoort zoveel dingen, je zegt het materiaal en dat is dus en zo. Maar ja, als ik dan toch iets moet aangeven, denk ik dat het misschien het onderlinge respect wat, wat minder is geworden. Dat dat, uh, en dat hoor ik nu ook nog wel oudere renners zeggen die, die, die of net afscheid hebben genomen of die in de laatste jaren zitten en die nog wel tijd hebben meegemaakt. Maar ik zelf ervaarde dat ook als renner. Ik weet dat ik in 96 de Tour reed voor het eerst. Dat je echt respect had voor Indurain en uh, Ries. Dat je echt uit de weg ging voor die mannen. En ja, als ik nu nog wel... Ik merkte dat ook in mijn laatste jaar. dat uh, Ik reed Eneco-ronde of de Eneco-Tour. En uh, ja, ik, ik dacht echt waarvan ben ik in beland. Ze dus rijden gewoon van de fiets af. En dat, dat zou misschien een beetje veranderd zijn. Dat ja, niemand gewoon meer uh, echt naar elkaar uh, omkijkt. Ja, want verklaar dat dus. Hoe komt dat? Is dit gewoon een soort minder respect wat je sowieso ook ziet in de maatschappij? Ja, dat wou ik net zeggen. Ik bedoel, dat is gewoon de verharding van de maatschappij ook. En dat zie je ook in de wielrennerij. En wat ook heel veel meespeelt. En daar is Armstrong in principe een beetje mee begonnen. Pantani ook deed het ook wel. En in de, Rijn, maar in de Rijn die had één mannetje na, uh, bij hem rijden of twee. Ja, Armstrong begon al met heel de ploeg. Pantani deed het in de 98 zo, ver, zo goed als kwaad als het ging. En nu doen ze het allemaal. Iedere kopman moet ineens heel de, de ploeg om zich heen hebben. Ik bedoel, Evans die heeft heel de ploeg om hem heen. Uh, Schlek hebben, uh, die zijn met z'n tweeën natuurlijk, naar nou die andere uh, zeven, die moeten om hun heen rijden. Uh, ze moeten ook allemaal op de eerste rij rijden. Uh, Gezing had ook heel Rabobank om hem heen rijden. Iedereen, iedereen heeft dat. Ja, en er is natuurlijk uh, voor in het peloton dat soort, dat soort acties van renners. Ja, ik zelf hield er niet van. Ik moest gewoon één of twee renners hebben en dan vond ik het zat. Maar die kopmannen willen allemaal de ploeg. En, en dat wordt ook gezegd vanuit de auto, want die ploeg doet dat, die ploeg doet dat. Dus iedereen moet daar met zijn kopman van voren zitten. En ook de wat mindere kopmannen. De, kijk eens dat zijn even ze doet als hij in het geel rijdt. Ja, maar ook andere renners die misschien voor een tiende plek rijden, die moeten daar ook rijden. En ja, het gaat gewoon niet op een weg van vijf meter breed. Daar, kan je niet met allen, daar kunnen niet zes ploegen of zeven ploegen met, met negen man gaan zitten. En ze zijn allemaal doodsbang dat na de bocht de wind anders staat. Dat het op de waaier gaat en dat ze eraf gereden worden. Ja, dat, dat, dat, dat, dat gevaar blijft er altijd bestaan. Dus je moet gewoon van voren zitten. Maar ja, het, er is Plus de irritatie die ontstaat van renners die niet... Er zijn ook renners die, die zien dat. En die denken, oh god, heb je weer zo'n zo ploeg... die zo nodig weer met z'n allen hier van voren moet zitten... Renners raken geïrriteerd, die gaan ook niet meer opzij. Uh, je krijgt een beetje laten remmen, weet je, voor een bocht. Oké, okay. als ik nu wat later rem. Dus er ontstaan gewoon situaties in de koers die, uh, ja, die vroeger wat minder waren. Omdat gewoon minder ploegen dat deden. Ik denk dat dat eigenlijk de grootste, de grootste boosdoener is. En ook zeker dan, omdat het uh, begint al 100 kilometer voor de finish, begint die ellende al. Omdat, uh, ja, zeker als het dan wat winderig is, dan uh, je wordt de koers nerveuzer. Ja, maar ja, dit is ook uh, de koers en ja, daar moeten we maar allemaal in mee. Het is zoals de koers evalueert en ja, dat zal, uh, zal nog wel gebeuren dat ze veel vallen. I believe you. onwaarschijnlijke combinatie die heel goed werkt. Bob Dylan samen met Mark Ronson. Most likely you go your way and I'll go mine. Dat zingt hij er dan nog achteraan. We gaan verder met onze voorbeschouwing op de Tour de France. Een van de drie super evenementen van dit jaar. Straks weer Michael Bogert, Eerst het supertrio van Rabobank. Robert Geesink, Bauke Mollema en Steven Kruiswijk. Nederlandse klimmers van wie komende zomer veel wordt verwacht in Frankrijk. Dan denk je dat Robert Geesing het parcours van de Tour al helemaal heeft bestudeerd. Maar er is nog geen sprake van een grondige voorbereiding. Uh, nee, niet helemaal. Nee. Dat, uh, daar kan ik heel eerlijk in zijn. Ik uh, ben nu op dit moment uh, ja, toch eerst nog bezig met andere dingen. Ik uh, kom van, uh, van verder terug dan, dan andere renners door die beenbreuk. En ik moet, uh, moet eerst opbouwen naar, uh, naar, het, uh, naar het gebruikelijke niveau voordat ik uh, vooruit kan kijken, denk ik. En, uh, Daarbij ben ik ook dus nog niet, zo, niet zo heel erg bezig geweest met, uh, met de Tour van dit jaar. Al, uh, ja, alhoewel het natuurlijk wel gewoon de bedoeling is dat ik daar uh, ja, op het allerhoogste niveau weer mee ga doen. Ja, want toch, jouw kennende, deelnemen is niet het enige binnen of in ieder geval een podiumplek. Dat zal toch het doel zijn. Ja, het klassement blijft natuurlijk gewoon voor mij het doel. Uh, al is het natuurlijk gewoon, uh, gewoon kijken hoe, hoe ik ervoor sta. En, uh, en, en, en ja, je, kunt, uh, je moet het, de impact van een beenbreuk in ieder geval bij een wielrenner niet onderschatten. Hè? Het, is, uh, het is nogal wat. Dus, dus daar moet je wel eerst echt van, terug, van terugkomen. En uh, ja, voor mij is het uh, ja, denk ik net als voor iedereen gewoon onzeker hoe dat gaat verlopen. Voor, voor, en uh, moet je, uh, ja, we hebben hele kundige begeleiding daarin. En uh, we gaan ervan uit dat die mannen... Ervoor zorgen dat, uh, dat ik uh, op het hoogste niveau weer terugkom. Maar uh, het, is niet, uh, het is niet zo heel erg simpel. Je moet natuurlijk gewoon kijken hoe het gaat... En, en daaraan aanpassen wat je kunt doen. Toch heb jij ook in oktober gekeken naar die presentatie van die Tour. Uh, je hebt dat schema gezien. Heel veel tijdreed kilometers. Ja, zeker een punt van aandacht. En uh, het punt van aandacht ook in de opbouw richting die Tour. Uh, ook in deze, wind, deze winter weer. Windtunneltesten uh, en dat soort zaken zitten er weer, uh, weer gewoon in. Om, uh, om ervoor te zorgen dat... Uh, dat wij, klasse mens, Mannen van Rauwbank, uh, ja, ook op die tijdrit gewoon, uh, nog uh, ja, geen seconde laten liggen in ieder geval. En uh, daar gewoon beter in worden. Steven Kruiswijk, ben jij al bezig met die tour van komend jaar? Uh, ja, toch wel, uh, toch wel een beetje. De, de plannen worden deze winter gemaakt. En, uh, ja, je bent toch vooruit aan het kijken. En, uh, de manier van uh, hoe je daar naartoe gaat werken is, uh, die komt nu al een beetje klaar te liggen natuurlijk. En, dus je bent er eigenlijk wel in de winter al uh, snel mee bezig. Je hebt in oktober heb jij uh, de presentatie van die Tour ongetwijfeld gezien. Uh, je hebt het parcours gezien. Wat vind je er eigenlijk van? Uh, ja, het is, uh, ten eerste wat opvalt is natuurlijk die vele tijdritkilometers erin. De individuele tijdrit. En, uh, uh, ja, buiten dat is denk ik nog wel een redelijk aantrekkelijk parcours. Er zitten niet heel veel uh, de, de bekende calls in, zeg maar. Maar uh, ik denk dat er heel veel overgangsetappes zijn... En, Zeker in, uh, misschien nog in de Vorgezen en in, uh, in de Jura. Dat je daar uh, toch wel lastige etappes krijgt. En uh, ja, dat het al een uitdagende tour kan worden. Zo. Het wordt jouw eerste tour. Met wat voor verwachtingen ga je daar naartoe? Even afwachten hoe het gaat. en uh, Kijk, uh, de tour is de tour. En het is toch wel anders dan uh, die, die grote rondes die ik tot nu toe heb gereden. Um... Maar ik wil er gewoon uh, ja, volledig op focussen komend jaar en uh, zo goed mogelijk aan de start verschijnen. En dan, ja, dan moeten we maar kijken wat precies mijn rol gaat horen. Dat, uh, dat, is nog, uh, dat moeten we nog in de ploeg gaan bekijken. We starten denk ik met een aantal goede mannen waarschijnlijk. En uh, ja, welke rol ik daarin krijg, dat, uh, dat moeten we nog gaan overleggen. Welke Mollema, heb jij het parcours al bekeken? Ja, heb ik zeker bekeken, ja, meteen uh, toen dat bekend werd gemaakt heb ik wel, wel, ja, proberen een beetje zoveel mogelijk te kijken of het wat voor mij is en uh, hoe, het, hoe het er natuurlijk precies uitziet. Ja, en is het wat voor je? Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Ik denk, ja, er zitten wel veel etappes in, uh, in het middengebergte en... Voor de Tour wat, wat steilere aankomsten en steilere beklimmingen dan, dan normaal zeg maar, voor de Tour. En dat, dat is denk ik wel in mijn voordeel. En goed, het aantal tijdritkilometers had voor mij wel wat minder gemogen. Maar ik denk, denk zeker wel dat, uh, dat de kansen liggen. Robert, is het voor jou leuk dat het als alles goed gaat een Tour wordt met twee goed klimmende Nederlanders naast je? Steven Kruiswijk, Bouken, Mollema. Maakt het dat allemaal anders? Ja, het verandert sowieso veel natuurlijk. Kijk, de afgelopen jaren was ik op het klassementgebied denk ik een beetje de man, zeker binnen onze ploeg, maar ook in Nederland die het, die het moest doen. En uh, ik moet zeggen dat ik wel uitkijk naar een goede samenwerking met die jongens. Want uh, ja, zeker Steven, daar werk ik natuurlijk uh, veel mee samen, omdat we in Girona ook... Uh, Elkaar veel opzoeken en, uh, en, en ik denk ook met Bouken dat, uh, dat het gewoon uh, heel erg goed gaat verlopen. En, uh, we kunnen elkaar uh, versterken, we kunnen elkaar op de moeilijke momenten waarschijnlijk uh, bijstaan. En, uh, ja, ik ben heel erg benieuwd uh, na die samenwerking hoe dat gaat verlopen. En, uh, en hoe we daar in de toekomst uh, ja, als Nederlands wielerpubliek toch heel veel plezier van gaan beleven. Ja, we hebben alle drie laten zien dat we inderdaad mee kunnen. Alleen het verschil is wel dat Robert het al een aantal jaren doet. en uh, die heeft het ook in de Tour zelf al laten zien. En die, uh, dat is toch nog weer van een uh, niveau hoger wat hij heeft laten zien natuurlijk. Dus uh, ik hoop me echt aan, uh, aan zijn niveau op te kunnen trekken de komende, komende jaren ook. En, uh, dus ik denk dat Robber nog altijd de nummer 1 in de ploeg is. En dat wij daar uh, in, in de Tour dan eventueel gewoon moeten kijken wat onze rol daarin kan worden. En uh, ja, of we dan meteen uh, onze eigen kans, kans helemaal uh, op zijn moeten zetten, dat is dan de vraag. Ik denk dat het een heel mooi, mooi doel is om gewoon met drie mannen... Ja, de wedstrijd in te gaan, zeg maar. En dan te zien na een week of anderhalve week... Ja, wie de beste is en wie er het beste voor staat. Ik denk, dit jaar hebben we gezien... Dat als je alles op één, één man zet, uh, op Robert natuurlijk, uh, was ook logisch denk ik. Omdat hij het jaar daarvoor uh, natuurlijk uh, bij de beste, beste zes al reed. Alleen dan ben je wel kwetsbaar. En zeker in de Tour ja, waarin de eerste week gewoon heel veel kan gebeuren met valpartijen en, uh, en noem maar op. En, ja, ik denk dat het gewoon goed is om sowieso meerdere mensen achter, achter de hand te houden. En, ja, met deze drie renners kijk ik daar, daar heel erg naar uit. Want ze zeggen ook altijd en terecht, de Tour is geen Giro, de Tour is ook geen Vuelta. Ja. Je hebt het aan de lijve ondervonden. Ja, zeker, dat, dat is zo natuurlijk. Het zijn drie hele, hele verschillende wedstrijden, ik denk de Giro en de Vuelta, die zijn dan nog wat meer met elkaar te, elkaar te vergelijken, denk ook qua parcours en, en renners en, en noem maar op, maar de Tour die, die steekt er nog wel uh, ja, een stukje bovenuit. Dat heb ik zelf ook natuurlijk gemerkt in mijn eerste jaren, maar uh, jongens zijn net als ik, zijn jong en die ontwikkelen zich ook, zich ook elk jaar. En, uh, uh, als je sterker wordt dan, uh, dan kun je ook een hoger niveau aan en uh, zo deed ik dat uh, na, na een goede, goede Vuelta in de, in de Tour en uh, ik zou niet weten waarom uh, bijvoorbeeld Bauke dat ook niet zou kunnen. En, uh, ik denk dat het, uh, als je naar Steven kijkt, en dat is iets wat ik eigenlijk nooit gedaan heb, uh, voor hem heel relaxed kan zijn om zijn eerste Tour, net als Bauke vorig jaar. Om bevangen in te gaan en, uh, en uh, eerst maar eens te kijken wat de Tour voor een uh, verschrikkelijk rare ronde is. En uh, dan zie je wel uh, wat je kunt doen en uh, ja, dan uh, moet je Steven ook voor bijvoorbeeld de ritwinst niet, uh, niet, uh, ja, niet, uh, niet kansloos. Zeg maar. Dus uh, dat soort dingen, ja, tenminste zo zou, zou ik als ik hem was de Tour ingaan. Maar dat zijn allemaal zaken dat, uh, dat is nog, uh, moeten we nog bekijken. Ik heb nu uh, ja, twee maal die geo gereden en uh, redelijk vrij uit kunnen koersen daar. En uh, dat ging me goed af maar... Ja, je ziet in de Toer, uh, daar staat echt iedereen uh, op zijn scherf van de snede uh, aan de start. En uh, dat dus, uh, is het niveau zo hoog en er komt zoveel meer bij kijken, ook buiten de koers om met al de stress en actiek. En uh, ja, dat is toch natuurlijk een hele nieuwe ervaring. En uh, ik hoop dat ik dat ook gewoon uh, goed onder controle hou. En ja, dan kunnen we misschien nog wel een uh, mooie toer verwachten. Nou, Michael, ze zijn in ieder geval optimistisch in die zin... dat ze het leuk vinden om met z'n drieën in die Tour te gaan rijden. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Dat je goede ploeggenoten bij je hebt als kopman? Ja, nou, het zou zo het zou wel heel grappig zijn als er nou eentje van die drie had gezegd... nou, ik zie het helemaal niet zitten om met mijn gezenkom met man naar de Tour te gaan. Dat was wel grappig geweest. Dat was ook niet des bang geweest, denk ik. Als... Want het zou een beetje rivaliteit kunnen betekenen, hè? Ja, nou, dat had wel leuk geweest. Ik bedoel, het, is, het had een keer een, een leuker... Uh of leuker. dat we misschien voor wat, wat extra, uh, extra dimensie kunnen zorgen. Als zij, nee, we zijn zo blij het is allemaal zo goed en uh, we kunnen niet verliezen bij wijze van spreken. Nee, de ploegmaats is heel belangrijk en uh, ik hoop dat het is zoals ze zeggen, dat ze het van, van hun drie alle, alle drie heel erg leuk vinden om met elkaar te rijden. Maar ja, ik ben sportman geweest en uh, nu ga ik misschien een beetje te kritisch zijn. Maar ik denk dat heel veel, zeker sporters die dat, die dat kunnen begrijpen. Uh, je wilt toch zelf altijd de beste zijn. En uh, je, je wilt best voor een ander werken als die ander beter is. Maar je hoopt toch zelf wel degene te zijn waarvoor gewerkt wordt. En uh, dan kunnen ze allemaal hele mooie verhalen ophangen. Maar dat, uh, dat, dat, ik trap daar niet in, zeg maar. Nee, jij trapt daar niet in. Het zijn allemaal brave jongens, althans. Op het moment dat ze naar buiten treden. Jij was soms niet zo braaf. De rivaliteit in de tijd tussen jou en Erik Dekker, Luik Bastenaken-Luik. Nou, we hebben dat allemaal wel meegemaakt. Ja, nou ja, en ik vind ook dat dat uh, moet kunnen. Je bent profsporter. En uh, kijk, uh, nu heb ik daar geen vroeging meer over. En ik denk Erik ook niet. Dat is gewoon gebeurd. En, ja, dat, dat, en daarom zeg ik ook, ik kan uit ervaring spreken. Dat dat, dat soort situaties gewoon gebeuren bij normale, gezonde uh, sportjongens. Ja, waar de adrenaline en het testosteron door het lichaam giert, zeg maar... Dan, dan is dat gewoon en dan krijg je dat haantjesgedrag. En dat, dat gaat iedereen meemaken. En nu als ik erop terugkijk, denk ik... ja, oké, okay, dat hadden we als we toen gewoon... of als de ploegleiding had ingegrepen... dan hadden we, had het nooit tot zo'n situatie uh, moeten komen. Dus misschien heeft ook de ploegleiding er destijds van geleerd... Uh, of de verantwoordelijke mensen. Dus het, het is een heel mooi verhaal als dus het daadwerkelijk kan, zoals ze het nu zeggen. Maar buiten dat zijn het gewoon alle drie hele goede renners... en hoop ik... Uh, dat ze in de Tour uh, ja, echt mooie dingen laten zien. En dat dat... Uh, kijk, afgelopen jaar zouden we het ook verwachten... van een Mollema en een Gezing. Nou, dat is het helemaal niet geworden. Dus we moeten wel een beetje temperen, zeg maar. Kijk, je, ma je mag het wel verwachten. Ze spreken het zelf ook uit. Ze hebben de uitslagen gereden in andere koersen. Gezing zelfs ook in de Tour. Ja, dat het ook wel in het verwachtingspatroon ligt... dat ze ook gewoon moeten presteren. En ik vind ook, als ze niet presteren... dat, dat, dat mag er ook wel kritisch naar gekeken worden. Want anders... Creëer je, creëer je persoonlijkheden, dan gaan die jongens zo denken... oké, okay, het is goed dat je kritiek krijgt en dan moet je ook wat mee doen... als het niet goed gaat. En niet uh, er altijd tegen ingaan. Je, je, je bent je ben profsport, je bent nu op zo'n niveau dat je ook uh, ja, behoort te presteren. Het is ook het motto van Rabobank op dit moment, hè? Dan moet iets gebeuren. Ja, kijk, als je, ik ben zelf ook renner geweest natuurlijk... en ik vond het ook niet leuk om kritiek te krijgen... Maar ja, nou ja, Gees, ik heb dan wat tegenslag gehad nu met zijn gebroken been. Ik hoop dat dat allemaal heel goed herstelt. Maar ja, Gees, ik moet gewoon dit jaar gewoon een goede tour rijden, klaar. Dat, uh, of een goed voorjaar, dat, dat zou ik ook graag willen zien. Ik zou Mollema graag in het voorjaar willen, willen zien rijden, ook volder voor gaan. die jongens hebben zoveel mogelijkheden. Dus we hebben gezien hoe slecht het kan aflopen verleden jaar in de tour. Dus laat ze, laat ze ook gewoon een voorjaar rijden. En, uh... en als ik zeg wie van de drie? En wie van de drie geloof jij het meest? Geesing, Kruiswijk of Mollema? Ja, het is een beetje appels met peren vergelijken. Kijk, Geesink heeft gewoon het meest gepresteerd als jij twee keer uh, Emilie wint. Nou, ik kan de, de, de, de, die wedstrijd heel goed inschatten. Dat is gewoon echt de horstcategorie koers. Die, die, die, dat is gewoon serieus. Ja, uh, Mollema wordt er dit jaar tweede. Die dacht overigens dat hij gewonnen had. Ik denk dat hij qua... qua Gesteldheid uh, het beste ervoor staat dat, het, dat hij het wielrennen op een andere manier benadert en dat hij dingen ook naast zich neer kan leggen. Dus dat is goed. Uh, Mollema heeft als voordeel dat hij volgens mij. het ziet er niet altijd uit of dat hij heel behendig is op de fiets, maar het valt me wel altijd op, en dat zal meer mensen zijn opgevallen, dat hij uh, in een massasprint gewoon vaak de eerste 15 of eerste 10 sprint. In de toer is dat misschien weer even ietsje anders dan in de Verweldhuis. Dat is weer wat makkelijker, maar hij doet het toch. Uh, in de klassiekers, hij kan goed positie kiezen, laat ik het zo zeggen. Geesink heeft het absoluut niet. Die, uh, ja, die is er wat minder uh, in. Geesink heeft ook het nadeel dat eigenlijk uh, ja, mensen nu gaan denken... het kan geen toeval meer zijn dat er altijd iets gebeurt met hem... op beslissende momenten. Of, of beslissende momenten, maar op belangrijke momenten in het jaar. Hij heeft altijd wat tegenslag, dus laten we hopen dat hij daarvan... Uh, of geen hinder van ondervindt, dat dat zelf in zijn kop gaat spelen... of dat uh, het gewoon pure pech is geweest en dat hij daarvan verlost is. Maar ik denk dat hij qua mogelijkheden en qua leeftijd... ook gewoon nog een stapje voor staat op de rest. En Kruiswijk, uh, ja, voor Kruiswijk wordt het nieuw. Dus die mag je nog een beetje uh, rustig laten gaan. Maar die hebt alleen goed gepresteerd in de Giro. of viel een beetje tegen afgelopen jaar. Ja, die moet gewoon naar de Tour om uh, daarvan te genieten... En, uh, die moet gewoon veel werken. Kijk, van Kruiswijk moet ze nog niet verwachten. Okay? Die uh, gaat de derde kopman zijn of de tweede kopman. Dan moet ze gewoon, uh, ja, die moet gewoon naar de Tour om, om, om het aan te zien, om het te ervaren. Wat het is, zoals een Woutje Poels dat heeft moeten doen. Zoals een Rob Ruik dat heeft moeten doen. Zoals een Geesink is het eerste jaar dat heeft moeten doen. Gewoon leren kijken en, en uh, je ploeg bijstaan. Hoe moeilijk is dat eigenlijk voor een topper die weet dat hij goed klassement kan rijden om zich mentaal klaar te maken voor zo'n Tour, dat heb je zelf ook meegemaakt. Jij weet hoe groot die druk is. Ja, dat is, uh, ligt er precies aan hoe je daarmee omgaat. Uh, ik heb precies zelf meegemaakt als Robert. Uh, wat hij dit jaar meemaakte, dat had ik in 99-2000. Ja, dat iedereen het verwacht van je en dat het uh, ja, dan niet lukt. En je weet zelf dat je daar gewoon toe in staat bent. En dan, uh, ja, dan kan dat een beetje tegen je gaan werken. En dan zit je niet lekker in je vel en je zit niet, uh, niet lekker op de fiets. Dus dan gebeuren er dingen. Uh, een renner die zich helemaal geweldig voelt... Die, dus je, of het moet pure pech zijn, maar er, er gebeurt minder mee. Uh, dan krijg je de irritatie, dus natuurlijk de pest springt erop. Uh, je zegt een keer wat verkeerds of je, je handelt verkeerd. En ook, ook ik zie dat, ik zie, je ziet het gewoon gebeuren. Weet je? Ik zie Robert dingen doen in de tour dat ik denk... oh jongen, doe dat nou niet. Maar het is wel heel begrijpelijk, omdat je, omdat je het zelf ook hebt gedaan. En, en dat is dan jammer en dan... Uh, ja, dan moet, er, dan moet er gewoon eventjes uh, iets, iets, uh, iets gebeuren. Dan moet dat, moet dat bijgesteld worden om die jongen toch weer een, uh, een goed gevoel te geven. Nou, ik denk dat ze dat redelijk hebben gedaan na de Tour. Redelijk zeg ik daarbij. Maar ja, dan heeft hij weer tegenslag gekregen met die valpartij. En dat is, uh, ja, dat is dan spijtig. Maar op een gegeven moment zie je goed eroverheen. Uh, daarom is het ook goed dat je jongens hebt als Kruiswijk en Mollema. Dat, dat, uh, kijk, als gezing de Geest, ik moet gewoon één goede tour rijden. En dan de rust vinden in zichzelf. Van oké, okay, weet je, ik kan het. En ik, maar ik kan bijvoorbeeld ook goed zijn op een WK als de zwaar parcours is. Eh, Lombardijen. Of niet alleen naar die tour te kijken. Want op een gegeven moment wordt dat misschien een obsessie. En dan gaat het helemaal niet meer lukken. Maar we hebben allemaal gezien dat het, gewoon, dat het erin zit bij hem. Ja, dan gaat dat er gewoon een keertje uitkomen. Simpel. En dat... Eh... Ik maak me daar niet zoveel zorgen om, zeg maar. Maar het, het, het hangt ook een beetje af van de omgeving van de ploeg, hoe ze ermee omgaan. En uh, ja, soms moet je het allemaal een beetje op zijn beloop laten en uh, maar zien wat er gebeurt. Niet alles benaderen. Er wordt ook wel heel veel, heel veel, uh, alles wordt uitgelegd, zeg maar. Weet je, iedere, iedere mindere prestatie wordt een, uh, een, een, een soort met excuus aangehangen. Ja, en dat gaat de mensen ook tegenstaan. Dat gaat de pers tegenstaan, Dat gaat de volger tegenstaan. Het, het moet niet altijd uh, uitgelegd worden. Je kan ook wel eens gewoon zeggen... Uh, ja, dan nou wil ik eigenlijk een, een, een vloek eruit gooien. Maar je kan ook wel zeggen, ja, het, het was gewoon helemaal niks vandaag. Ik kwam niet vooruit en het is gewoon slecht. Ik heb iets niet goed gedaan, ik weet niet wat, maar het is gewoon kloten. Ja, maar wordt dat geaccepteerd als je dat zegt? Want iedereen, hè, wij, uh, publiek, iedereen verwacht een uitleg. Ja, oké, okay, maar je kan toch ook gewoon uh, het, het bij jezelf leggen of zo. Gewoon een keertje denken, ja, oké, okay, ik heb het gewoon heel moeilijk om met de een bepaalde druk om te gaan. Of met, dat mag je ook wel eens zeggen, het is, het is anders. Uh, kijk, en iedere, ieder weldenkend mens, en zeker mensen die ervoor geleerd hebben, voor gestudeerd hebben... je kan er niet altijd mee wegkomen. Ik lees bijvoorbeeld in het voorjaar dat... Uh, uh, Gezing was niet goed in de OMS Cold Race. Of niet goed genoeg. Hij zat er nog wel bij. Maar niet goed genoeg omdat hij één training op het IJzerbos had gemist. Zeg maar. ja, dat wordt dan uitgelegd door de tra desbetreffende trainer van de ploeg. Ja, ik denk een beetje, een beetje intelligent mens die zoiets leest. Die denkt, kom ja, op man. Weet je? En zeker ex-coureurs die, die weten dat het daar niet van afhangt. En zeker niet in een koers van 260 kilometer. En... Dat weet je, dat, daar prikken mensen doorheen op een gegeven moment. En op zo'n moment mag er wel eens gewoon gezegd worden... Ja, okay, er is iets fout gaan in de, in de voorbereiding. Uh, of, of ik zit niet lekker in mijn vel. Of het is gewoon niet zoals het moet gaan. Ja, dat gebeurt. Klaar. Ik denk dat het publiek dat ook meer pakt. zeg maar. En, en uh, uh, Zeker het Nederlands publiek. Weet je, zoek niet altijd naar excuses. Uh, het mag wel eens gezegd worden zoals het daadwerkelijk is. Ik denk dat je daar altijd beter mee wegkomt. Ik, euh, kijk, dan ga ik het weer op mezelf betrekken? Ofzo, maar ik brak in 2006 me, me, me voet, of me, een, een, een bordje in mijn voet. En eigenlijk kon ik Amstel helemaal niet rijden. en Toch rijk ik Amstel en ik had er alles aan gedaan. En ik werd derde, maar ik verloor weer. Zoals al die jaren daarvoor werd ik weer eens een keer derde... in plaats van tweede of iets. Maar er is geen één interview. Je kan het allemaal erop naslaan. Ik heb nooit gezegd, nooit. Ja, maar ja, als ik mijn voet niet had gebroken... dan had ik het nog wel eens willen zien. En ik denk dat dat dat beter is op zo'n moment. Kortom, geen excuses? Ja, tuurlijk, kijk, als je, je mag wel eens excu excuses als het gewoon als het zo klopt, weet je. Dan, dan is het maar... Je moet, je, moet, uh... je moet de renners niet te soft maken. Van, oké, okay, we komen er altijd mee weg, we kunnen wel weer wat verzinnen... want dan word je minder scherp, gewoon klaar. Als je je voet breekt of er gebeurt iets... Okay, de, als je, als je de, de mogelijkheid ziet om er nog 100% voor te gaan, doe dat dan. Maar dan moet je niet laten terugkomen van, oké, okay, maar... Weet je, dat, dat vind ik, hè? maar dat is gewoon een, een, een, een, hoe ik in elkaar stak zeg maar, met fietsen. Ik, ik hoop gewoon echt, en dat hoop ik echt uh, met heel mijn hart... Dat, dat die jongens gewoon goed rijden en dat er uh, wat van, uh, van komt. En niet alleen in de Tour, maar ook in de Klassiekers. Bob Dylan en Mark Ronson, alweer een illustre duo, David Bowie en Pat Messini, de Pat Messini groep, maar dit was het origineel, This is Not America. We praten in dit uur met Michael Bogert over de Tour de France, een van de drie grote sportevenementen van dit jaar. En zojuist hoorden we de drie Nederlandse troeven van Rabobank die voor het eerst gezamenlijk in de ronde zullen starten. De gedachten die gaan dan automatisch terug naar het jaar 2007. De spraakmakende Tour de France van Michael Rasmussen. Maar ook de Tour van Michael Bogen, Thomas Dekker en Pieter Wening. Renners die goed bergop reden en die voor elkaar door het vuur gingen. Uh, Michael, even los van de slechte afloop van het jaar. Heb jij nu hetzelfde gevoel als toen? Dat renners uiteindelijk meer kunnen dan we denken. als ze zich kunnen optrekken aan elkaar? Ik vind dat heel moeilijk. Ik denk afgelopen jaar. Uh... Zag het er allemaal heel goed uit bij Rabobank. Ik denk dat de neuzen allemaal wel dezelfde richting uh, in stonden. Dat, dat, dat ze allemaal wel voor elkaar uh, door het vuur wilden gaan. Dat, dat idee had ik wel, ja, dus ik, ik denk wel dat dat erin kan zitten, dat dat uh... maar ook zoiets moet, moet wat je zegt, het moet ontstaan, het moet groeien in, in de Tour 2007 zat het er in het begin, kijk, ik wist van mezelf wel, oké, okay, als er iemand in het geel komt, dat had ik het jaar daarvoor, toen mentje of goed reed, de dus cijferde ik me ook volledig, ik wist van mezelf wel dat ik dat kon, en ik wist ook wel van andere ja, renners, zoals een Krisha, Nierman, en Bram de Groot, dat die dat konden, Wening en dat die dat ook wel wilde, maar de situatie moet ontstaan, en het ligt er ook aan voor wie je het doet, kijk, Rasmussen was nou niet het meest vriendelijke persoon. Dus sommige jongens hadden er wat meer moeite mee. Maar op een gegeven moment wisten we wel allemaal... wat er moest gebeuren. En ging dat gewoon heel goed. En toen waren we ook eigenlijk gewoon onoverwinnelijk. En ging dat, uh, ging dat gewoon uh, goed aflopen. Ja, want hoe werkt dat in zo'n ploeg? Op een gegeven moment merk je dat. Hij kwam een tienje in het geel. Uh, en, en dan is het net alsof er een knop omgaat in die ploeg. Nou, toen ging er nog geen knop om. Want ik kan me tienje nog heel goed herinneren... dat er een aantal renners bij ons niet zo heel blij waren. En ook heel begrijpelijk, want... Uh, onze vriend Rasmussen, die had uh, nogal wat truc uitgehaald daar in die rit. En uh, jongens laten rijden op momenten. Uh, ja, achteraf kwam het allemaal goed, omdat hij won de rit en pakte het geel. Maar hij verwachtte dingen van renners die die, die renners op dat moment gewoon niet uh, konden. Wat ook heel begrijpelijk was. Dus niet iedereen was even blij met die gele trui en die overwinning. En een dag daarna hadden we dan rustig en een dag daarna moesten we de Calibier over. Nou, dat was ook weer een hel, want ze begonnen vanuit vertrek te demereren. Ja, en toch kwam het allemaal goed. Nou, toen hebben we s'avonds wel... En ik, ik was volgens mij de renner na nou, de week eigenlijk wel zeker dat ik op een gegeven moment heb gezegd bij de ploegbespreking of 's ochtends in de bus, jongens. Moeten we even de, het unieke van deze situatie inschatten en inzien? Want wij kunnen gewoon echt de tour winnen. We moeten gewoon een renner die die die die bedonnen haalt, die die 80 kilometer in eentje op kop rijdt met z'n tweeën, die moeten echt gewaardeerd worden en er moet ook naar elkaar uit worden gesproken. En er mag ook uit worden gesproken iets wat, wat niet goed gaat en er mag op elkaar gescholden worden, maar toen. Toen zagen we wel echt dat, het, dat iedere renner iets unieks had. Een, een Bram de Groot had iets unieks. Want die kon. Een Krisha die, die, die precies aanvoelt op welk moment er bidonnen moesten komen zonder het te vragen. Uh, het, het ging lopen en, en we gingen elkaar echt uh, waarderen. En ook zelfs een of die helemaal niet lekker in die tour zat. Ja, die, die, die, die was in de rit dat de Rasmus het dan later s'avonds werd uitgezet. Die, was ook, die reed ook hard uh, de Marie Blanc op. Het gebeurde gewoon tot stond. En dat. Uh... Je zag er bij Rabobank ook in het jaar dat Menchoff de Giro won. Dat, dat renners eigenlijk met een ploeg, dat ze daar waren met een ploeg... die, die, die normaal niet die Giro kon controleren. En dat is één lastige rit. En, en, en het loopt zoals het loopt. Er komen drie of twee renners in een ontsnapping, een vroege ontsnapping... met Jalingi erbij. En die kan zich laten terugzakken. die kan Menchoff nog helpen. Weet je, dat, dat gebeurt. Als het loopt, dan gebeurt dat. En... Succes stimuleert enorm, hè? Ja, zeker. Zeker. En ik denk dat dat... Uh, ja, dat, dat, dat dat als, als je er een goede ploegleiding opzet... dat, uh, dat zoiets gewoon kan ontstaan en, en dat renners dat moeten begrijpen. Maar het is ook van de renner zelf. Een renner moet zelf intelligent zijn om, om, om, om zijn knechten... of, of ze knechten, jongens die iets voor hem moeten doen, ook te waarderen... en om dat uit te spreken, om die jongens een goed gevoel te geven... en dan komt dat allemaal, uh, allemaal wel goed. Zei je dat bewust net, als je er een goede ploegleiding opzet? Heb je daar twijfels over? Nee, nee, nee. Ik heb sowieso een hoge pet op van, uh, van, van Houwelingen. Dat, dat, is, uh, dat is bekend. Ik werkte altijd heel, heel graag samen met, uh, met Adrie. En uh, ik, ik, ik vond het ook heel prettig altijd om met, met Breuken in de toer, uh, de, de jaren dat ik met Breuken in de toer als ploegleider heb gereden... vond ik fijn. Want Breuken ik was zelf een klasse die, die was altijd heel rustig. Ik vond het niet fijn om met Breuk klassiekers te doen. Maar dat is precies het, het, het, het verschillende type rennen. Ik dacht weer, ga je liever met Erik Dekker een klassieker? als ploegleider, maar dat is gewoon... maar voor een tour was Breukink heel rustig en kalm. En die, die, ja, die liet de ploeg rijden met een manje van Erasmus... op de manier waarop ik ook graag koerste. Dus dat was... Nee, maar ik denk meer voor het voor de echte teamspirit... en de duidelijke taken dat dat van Houwelingen heel, heel belangrijk is. En uh, ja, uh, andere ploegleiders zijn weer meer van het... Uh, het hele tactische denken van... oké, okay, we kunnen iedere situatie in de koers ombuigen... maar dan moet je ook de renner naar zijn. Maar... Ik denk dat een ploegleider heel belangrijk is om het, om het, om het uh, systeem te bewaken. Zeg maar. Het systeem van niet alleen in de koers hoe er gereed moet worden, maar ook echt daarop te zitten. Of, of ze allemaal wel voor elkaar door het vuur gaan. En ook dat echt, echt uh, weet je, dat wordt nog wel eens vergeten, oké, okay, de koers is gedaan, we, we stappen allemaal uit, uh, we gaan douchen. Er moet echt, echt veel gesproken worden. En, en er moet echt opgelet worden dat, dat, uh, dat renners voor elkaar uh, werken. En of er moet een renner zijn die dat, die dat automatisch in zich heeft, omdat. Uh, om, omdat uh, om dat uit te dragen binnen de ploegen. Een renner waar, uh, waar jonge gasten naar luisteren... of waar, waar, waar ze allemaal respect voor hebben. En dat, uh, ja, dat, het kan ook van één renner afhankelijk zijn. Het zijn natuurlijk allemaal nog jonge gasten. En er is niet één, buiten Christian Nierman... die, denk ik, nu het wel te respect geniet... en die ook weet hoe het werkt... denk ik dat er niemand is bij Rabobank... die dat echt, uh, niet een topper... van een topper op leeftijd, die... Uh, kijk, Moerout is ook alweer gestopt... Ja, hier heb je hebt wel eens vaak, die renners die missen wel een paar jaar, denk ik, bij Rabo. Een beetje ook een renner die, die uh, wat ouder is en die, die de klap van de zweep kent. We praten veel over Rabobank, logisch natuurlijk, want het is toch in de Tour in ieder geval de belangrijkste Nederlandse ploeg. Uh, die andere ploeg die gaat er sowieso ook rijden, van Kansalay afgelopen jaar, Wout Pools, Rob Ruig. Wat verwacht je van die mannen? Uh, nou ja, ik, ik, ik hoop dat Robbie gewoon uh, z, z, kan, kan verbeteren. Zeg maar uh, zijn prestatie. Rob, Rob was vorig jaar de eerste Nederlander. Nou, ja, leuke toer gereden, veel in de publiciteit geweest. De tweede toer gaat altijd anders zijn, want de eerste toer is alles leuk en uh, alles is mooi. Er wordt niks van je verwacht. Nu verwachten we allemaal voorop. Rob. Okay, je moet uh, zeker tien plekjes hoger eindigen. Ja, dat, uh, dat hoop ik ook hoop voor hem dat dat lukt. En ik denk dat, dat hij. Uh, van tijd dat het erin zit, zeker. Dat het erin zit om een goed klassement te rijden, ook in andere koersen. Ja, Pools die laat toch hele mooie dingen zien in, uh, in de Vuelta. Het is nog een beetje grimmig, zeg maar. Dus, maar dat hoort bij die leeftijd, dat je het ene dag... Uh, uh, ja, hij wordt twee keer tweede in een superzware rit. En, ja, wat echt de mogelijkheid heeft om te winnen. En ja, uh, andere momenten zie je hem dingen doen in de koers... dat ik denk, nou, uh, is hij gisteren op zijn hoofd gevallen of zo? Maar, maar dat hoort een beetje bij die leeftijd en dat hoort bij... Ook het leerproces. Maar dat is, dat is wel. Eigenlijk is het ook wel weer grappig om te zien dat, uh, dat een renner die kwaliteit bezit. en dan toch op hele rare momenten bijvoorbeeld gaat aanvallen in de koers. Dat is ook, vind ik eigenlijk wel weer grappig om te zien. Bij die renners moet je gewoon opletten dat, uh, dat ze nog heel jong zijn. En dat je ze eigenlijk de tijd moet geven om daar te komen. En, en uh, heel goed moet inschatten dat een toer geen. Uh, geen verwelta is. Dat, maar de renners zelf moeten dat voelen. Maar het zit er allemaal in. Ik bedoel, poels heb heel goed gereend, Die reno uiteraard ik ook Een hele goede verwelta. De klassiekers waren minder. Maar, wat ik zeg, het hoort bij die leeftijd. En dat, uh, dat moet allemaal rustig, rustig komen. Zie jij zes maanden van tevoren een Nederlander straks... ergens in de buurt van dat podium komen? Want dat is toch het doel van de meeste renners natuurlijk. De meeste, echte goede klasse mensrenners. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ik bedoel... Uh, Kijk, ik, ik heb gewoon heel groot geloof in Gezink. En Gezink, die is uh, 60 geweest in de Tour. Ja, als je 60 kan worden in een Tour, dan kan je ook uh, de derde eindigen. Dat is Kun je hem ook winnen? Ja, winnen denk ik dat het wel heel lastig is dit jaar. En, uh, maar ja, ik bedoel, uh, ik zeg nooit nooit. Maar ik denk winnen dat dat lastig is. En misschien is het ook niet echt een Tour van Gezing om op het podium te rijden. Maar... Ja, dat is het, gewone, het zit erin. Ik bedoel, als je zesde kan worden, dan kan je ook derde worden, simpel is dat. Maar ja, je zit natuurlijk wel met een aantal specialisten... en ook jongens die, die, die alles op de tour zetten, die... die uh... Ja, het blijft, het blijft altijd moeilijk. Het is altijd spannend, en, uh, maar dat is ook het leuke van wielrennen. Ik bedoel, je moet het ook niet zomaar cadeau geven. Het is ook... Voor mij ook, of voor andere mensen ook vervolgens... heel interessant om te zien hoe het nu gaat lopen. Hoe het dit jaar gaat zijn na de teleurstelling van vorig verleden jaar. Hoe ze ermee omgaan. Ik ben benieuwd. Ik, ik, ik uh, kijk er wel naar uit. Maar wat ik zeg, ik hoop ook gewoon dat ze volledig voorjaar gaan rijden. En dat ze heel goed moeten inschatten... ook dat de maand april heel belangrijk is. En niet de maand uh, januari, februari, zeg maar. Dus dat het... Uh... Dat het, dat het heel belangrijk is om, om in april, ook zeker voor het oog van de media... voor het oog van het publiek, om daar goed te presteren. Als je dat, april goed afsluit, dan ga je mij lekker in met een lekker gevoel. En dat, dat werkt vaak uh, beter door naar een tour. Of je moet zo'n ervaring hebben dat je gewoon weet... oké, okay, ik ben, ga gewoon goed zijn in de tour, want ik ben zo'n renner daarvoor. Maar ik denk dat voor heel veel renners belangrijk is... om de voorbereiding goed in te gaan met een lekker gevoel. Dan is natuurlijk de grote vraag, wie gaat hem winnen? ga ik jou zo meteen vragen... ...wie jij denkt dat hem gaat winnen. Ik heb hem ook gevraagd aan de drie musketiers, ...of anders gezegd, de drie ideale schoonzonen. Komt dat door? Uh, oh, dat is lastig. Ik hoop eentje van ons natuurlijk. Uh, dat, zou, dat zou heel mooi zijn, maar... ...ja, ik, ik zou het zo snel, zo snel niet weten. Zo, ja. Als je dan niet naar het parcours gekeken hebt... ...dan heb je daar waarschijnlijk niet echt druk over gemaakt. Nee, ik heb het parcours uiteraard wel wat gezien, maar... ...ja, zeg maar. Uh, er spelen zoveel zaken op het moment in het wielrennen... ...en uh, moeten allemaal eerst eens kijken hoe de... Hoe de winter uitkomen. Maar misschien uh, ja, mij maar lekker. Ik zou het niet weten. Nou ja, het zal in ieder geval een klasbak zijn. Want uh, het is een lastige tour. De grote vraag wie gaat hem winnen. Zij willen hem ook niet beantwoorden. Misschien dat ze toch de hoop hebben dat Geesink nog wel heel ver komt. Ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat hoop ik ook. Ik zou zeggen. Laat, nou, ik, ik heb het gevoel dat Geesink hem niet gaat winnen. Maar wie hem gaat winnen, ja, ik ben daar met de jongens eens. Ik vind het een beetje moeilijk om, uh, om, om... Ik hou helemaal niet van voorspellingen, want je zit er toch altijd naast. Maar ik denk er een hele grote kans maakt. En uh, ja, ook gewoon Evans weer. Ik vind zo, zo, zo uh, koelbloedig als hij dit jaar reed. En, en zoals hij geëvalueerd is als renner de laatste twee jaar of drie jaar. Zeg maar, dat, dat, ja, dat vind ik toch wel knap. Ik denk dat hij nog wel één jaartje op dit niveau uh, kan, blijven, kan blijven presteren. En dan, dan... Het is natuurlijk een taaier die ze er niet zomaar van afrijden... En... Ja, als, hij dan, als het dan op de tijdritten aankomt, ja, Contador, als hij super is, dan, dan, dan is dat ook moeilijk. En, en als, als hij mag rijden natuurlijk. Want dat blijft nog iedere keer weer dat zwaard van Damocles wat erboven hangt. Nou, Laten we nu maar even van het, van het positieve uitgaan. Dat hij gewoon meerijdt. lijkt me wel leuk voor de Tour trouwens. Maar ja, kijk, Contador is echt zo'n renner. Die, die, die Dat zie je in het jaar daarvoor, zeg maar in 2009 toen hij de Tour won. Dat, dat Contador in staat is, als enige misschien... Uh, om in een rit die niet heel lastig is, maar die toch bergop aankomt, om toch nog even 10 of 20 seconden te pakken of 30 seconden te pakken. Ja, en klop hem dan maar eens in de, in, de, in de tijdrit. Ik denk dat hij dat voor heeft op een, op een Evans. En er hoeft er toen niet heel zwaar voor te zijn, voor hem, om toch verschil te kunnen maken. Het blijft koffiedik kijken. Hè? Maar goed, het is heerlijk om weer lekker over wielrennen te kunnen, horen. Want ik kan me zo voorstellen, zo af en toe met dat kunstrijden, dat je wel eens denkt: ah, het wielerwereldje was toch ook best leuk. Oh ja, zeker, zeker. Ik, uh, ik was laatst dan of laatst was nou weer een tijdje terug uh, bij het wieler gala en dan ja, dan, dan, dan, dan, dan eigenlijk had ik helemaal geen tijd om te gaan, want ik was heel druk met het schaatsen. Maar dan ben ik toch blij dat ik ben gaan en dan ja, dan mis je dat toch wel een beetje. Dan, dan denk je oh ja, dit was toch wel, dit is echt jouw wereld en dat daar kom je nu ook gaandeweg achter naarmate je wat langer bent gestopt. En je gaat andere dingen doen. Ik ben volgens mij de enige recent gestopte wielrenner. Laat ik dan nog even over recent praten. Die niet is opgevangen door de wielerwereld zelf. Om daarin verder te gaan. Dus ik heb altijd mijn eigen dingetjes moeten doen. Om toch mijn centjes te verdienen. En mijn kop boven water te houden. Nou ja, dat is misschien een groot woord. Maar in ieder geval om, om, om toch... Iets te blijven doen en dat, dat is me redelijk goed gelukt. Maar dan iedere keer kom je er toch achter dat de wielenwereld gewoon je... Ja, het, het, het, de wereld is waar je, waar je het, het liefst in vertoeft, zeg maar. En dat, uh... Het klinkt trouwens alsof je toch ooit nog weer eens een keer terugkomt. Nou, ik zou heel graag wel bij een, uh, bij een goede ploeg aan, aan de slag gaan als iets. Maar ik zou niet weten wat hoor, maar er zijn altijd wat dingen te verzinnen en... Uh... Kijk, ik weet één ding. Dat ik gewoon een, een hele frisse kijk op het, op het wielrennen heb. En, of een frisse kijk, en een heldere kijk. En ik weet als geen ander uh, hoe het is om uh, onder om, om bepaalde druk te presteren. Of om, om, uh, om met bepaalde situaties om te gaan. En ik vind het ook heel leuk om, om dat te delen. Om dat te vertellen tegen, uh, tegen renners. En, of om daarmee mee te dealen, om daarover na te denken. Verder is er natuurlijk wel wat veranderd in de wielrennerij. En, maar ik vind dat ook heel leuk om dat uh, te te zien. Maar vooral het, het, het technische vlak, ik, ik denk daar wel heel veel over nou, waar, waar zou ik goed in zijn? En ik denk kijk, een, echt een functie achter het stuur. Ik weet niet, ik weet niet of, ik, of dat van mij is weggelegd. Maar ik zou wel graag in de organisatie uh, dingen willen delen of een, een bepaalde ergens een bepaalde kijk op willen hebben en dat, uh, dat, dat, dat vertellen, zeg maar. En dat uh, daarover mee willen nadenken en uh, brainstormen. Maar uh, we gaan het wel zien in de toekomst. En uh, ik uh, kan gelukkig af en toe van uh, tijd tot tijd mijn verhaal kwijt. Ik heb uh, nog altijd mijn column en uh, dat vind ik heel leuk dat ik... Uh, kijk, dat, dat, is ook wel, dat, dat geeft mij wel een bepaalde, een bepaalde vrijheid in mijn hoofd... dat ik uh, niet meer bepaalde schuldgevoelens heb als ik over iets of over iemand iets zeg... Ik, ik ben vrij, ik mag zeggen over iedereen, over alles wat ik wil. Zeg maar. en dat, uh, ik ben niet gebonden aan een ploeg en dat is ook wel weer heel fijn om, uh, om gewoon... Ik was er al een, een persoon voor, om... ik had altijd een, uh, een eigen mening en die wilde ik graag zeggen. En ik, nu, daar had ik nog wel eens problemen mee, maar nu kan ik dat gewoon doen. En dat uh, vind ik wel een fijn, uh, fijne gedachte. Mooie laatste woorden. Mag ik je danken voor het gesprek? Ja, absoluut.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 Tot akkoord in deze wieleruitzending is voor Maria Mena Homeless. In Engeland blijven ze trouwens gewoon doorvoetballen. Vandaag waren er vijf wedstrijden in de Premier League. Aston Villa tegen Swansea City 0-2. Blackburn Rovers verloor met 1-2 van Stoke City. Twee goals van Crouch. Queen's Park Rangers verloor ook van Norwich City 1-2. Een goal en rood hier voor Barton van QPR. Niet zijn eerste trouwens. Wolverhampton tegen Chelsea eindigde ook in 1-2. De winnende kwam vlak voor tijd van de voet van Lampert. En Fulham tegen Arsenal werd 2-1. De ploeg van Martignol won door twee goals in de slotminuten. Giroud van Arsenal kreeg rood via twee keer geel. En dan nog een bericht uit Enschede. FC Twente wil naar buiten toe niets kwijt over de positie van trainer Co Adriaanse. Er zijn daar geruchten dat hij zou moeten vertrekken. We hebben daar op dit moment niks over te zeggen, liet voorzitter Joop Munsterman via zijn woordvoerder weten. Dagblad Twente Courant Tubantia meldt vandaag dat de positie van de trainer ter discussie staat. En nog een goed nieuwtje van Timo de Bakker. Hij is erin geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken in het Indiaanse Chennai. De Nederlandse tennisser was in de derde en laatste kwalificatieronde met 6-2, 6-4. Te sterk voor een Zuid-Afrikaan Isaac van der Merwe. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. En die wordt vanavond gepresenteerd door Lucella Carrasso. Ik wens u nog een prettige avond.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 Bespaar ook op uw accountantskosten bij Wilfred Bijeman en Menno Huisman, Cubus Woerden. Dit is Radio 1.